Nou, eh, Pa, losballos. geef even wat geld. Jonge, jongen, rustig nou aan. Moet je nou echt weg? Ja. Hoeveel heb je nou gepakt? Je had gisteren ook al. Ik heb liever dat je morgen, dat je morgen... Dat mevrouw, vijf per met saté. Ja, morgen heb ik het niet nodig. Ik moet vandaag die vogel zo ver krijgen dat hij een tonnetje of wat of in deze tent steekt. Daar kunnen we er pas echt iets groots van maken. Ja, maar 400, jongen. Ik moet ook nog wisselgeld houden. En uh, dat zijn twee kroketten speciaal. De man ligt natuurlijk nou, niet zo te knurften. Wat geeft dat nou? Ik kan zo'n Big Shot toch niet op een glaasje prik zetten? Hè? Die dingen moet je groot zien. Verdienen we allemaal weer dik terug als ons petit restaurant bereid. wordt een wereldtent, zou je zien. Drie slaatjes en drie cola mevrouw. Komt eraan. Drie huzaren slaat. Ik, ik, ik weet het niet, Freek. Ik, het gaat toch prima zo? Ik heb altijd met mijn eigen geld gewerkt. Ik, ik, ik hou niet van lenen. Hier is uw geld. Ja. Ja, we leven niet meer in het stenen tijdperk, ouwe reus. Automatiseren, Zeker een chic, een beetje klasse. de concurrentie voor zijn. Dat is de boodschap. Hier, moet je nou eens kijken. Even er van tussen bij Hank van Dusse. <lacht> Altijd prijs in het paradijs. Yo, dat kan toch niet meer? Dat blijft gerommel in de marge. Ze buiten er nooit echte klandizie op. Yo, het grote geld, man. Het grote geld. Ik eh, dacht trouwens dat ik nog een briefje van 250 in je zak heb zien zitten. Geef dat eens. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar dat is dan wel het laatste. Hè? Ik bedoel, meer, meer kan echt niet. Bedankt. Vijf saté met brood en vier lumpia's. Nou, jussen eh, en laat die boeken boekenwerm ook maar eens wat harder werken. Je zit daar, geloof ik, al een uurtje te Want Dat levert toch geen moer op? Omzet, Vincentje, omzet. Au! Sorry, lukt gewoon niet. Maar dan ze ze er weg, Maatio. doe de groeten aan Carina Macaroni. Ja, professor, dat wil niet erg lukken, hè? Wel een beetje een behoorlijke misser met dit weer. De hele wereld loopt hier te hoop voor een ijsje, maar wat dacht je? Meneer neemt er zijn gemak van. En uh, dat is dan twee keer tak met een croquet en een paardkop. Ik kan het ook niet helpen, dat ding zit muur vast. Trouwens, dat hele machine loopt op zijn laatste benen. Je zou echt eens een nieuwe moeten komen. Ja, dat zou je wel willen, hè? Nou, ik ben met dit apparaat begonnen toen de mensen nog nooit van Soft ijs gehoord hadden. Dat ding heeft geholpen die schoolboeken van jou te betalen. En nou help jij ons maar. U wou er een slaatje bij. Dat kan, dat kan. Dat wordt dan 4,75 bij elkaar. In Huzanensla! Ik, ik vind het ook helemaal niet erg om te doen, maar, maar je zou veel beter ijs kunnen maken. Je moet toch toegeven dat hij om de havenklap stuk is. En ik kan toch niet mijn leven lang hier. Maar ik wil echt doorgaan nou. En dan kan ik niet alle dagen hier. Oh nee, oh nee, kan dat niet. Ik zal jou eens wat zeggen. Jouw toekomst ligt hier in het paradijs. Ik heb je die school laten afmaken, maar nu is het mooi belletjes. Ik kom hier handen tekort. Het is hier een gouden business. Met Pikelinie. Mevrouw, natuurlijk. Ik heb dit allemaal voor jullie opgebouwd. Je bedje is gespreid. Je moet alleen natuurlijk wel je kansen grijpen als ze je aangeboden worden. Hier zijn de slaatjes. Ah, dat, dat is één voor meneer daar en drie in de hoek. Nou, Huppa, even tempo maken, hè. Een uur duurt te lang. Pa. Ik, ik probeer je telkens te vertellen. Ik, ik, ik wil helemaal niet hier... Ik, ik wil zo graag... Hou nou maar op. Ik ken dat liedje nou wel. Repareer nou eerst dat ding, alsjeblieft. Drie nasi ballen met patat zeker. Hank, je kan die dingen toch niet dwingen? Als hij nou gelukkiger wordt, wanneer... Ja, dat bepaal ik toch wel. Nou, vocht naar de keuken, jij. Hè? Er staat nog een afwas wanneer tot gunder. Je moet je niet bemoeien met zaken waar je geen verstand van hebt. fuck hup. U, meneer, een blikje erbij. Mevrouw, vijf uur, rollen met hot sauce. hem mevrouw machtig geen hond die meer helpt. Een vrouw die er ziel en zaligheid in de slaan legt, maar dat wel heel, heel langzaam. Hè? Een zoon die al uren in gevecht ligt met één schroefje en een dochter. Zeg, maar, blijft die ellendige meid trouwens? Carina, zo geloof ik bij Oh, oh je je Ik begrijp het al. Ja, naar die spaghetti-vreter, met die meidenaam. Je zou toch oh, je gek schamen met zo'n naam? Maar nee hoor, mijn dochter vindt dat prachtig. Eén zwoele blik van die pizza-paljas en hup, ze gaat onderuit. Ze kan iedere gezonde Hollandse jongen krijgen die ze wil, maar mevrouw moet zich zo nodig afgeven met zo'n geoliede aap, met zo'n knoflooktijper. Andrea is een fijne, hardwerkende jongen die Carina op handen draagt. Zo, is de afwas klaar. Nee zeker. hè? Dus afgemaxeerd. Niemand heeft jou hier om commentaar gevraagd. Wat moet jij je nou maar met de keuken? Het is nog van de rattige gebeten. Ik zit hier met een stel halve garen terwijl mijn hoofd omloopt. Freek. Freek, dat is nog de enige waar je wat aan hebt. Die begrijpt tenminste wat er omgaat. Die heeft zakeninstinct. Die heeft er gevoel voor. Ja, vooral wat geld uitgeven. Oh, wat gaan we nou krijgen? Ik kreeg even de indruk dat ik uit een belachelijke hoek... belachelijke kritiek hoorde. Vincent, jochie, dat heb jij natuurlijk niet op die mooie school van je gehad. Maar wat Freek doet, dat heet investeren. Die denkt vooruit. Die bouwt aan onze toekomst dat toch niet te geloven. Ja, meneer, komt er dan Twee nazi's schijven met zoetzuur. Pa, voor wat die jongen verslijt in drie dagen... zou je de meest prachtige ijsmachines kunnen krijgen. Maatje, nog één opmerking en ik vergeet mezelf. Dat is toch niet te geloven? Dat is Hé, hey! wie hebben we daar? Hoe later op de avond, hoe schoner volk. Nee, zeg, haast je vooral niet, hoor. Je bent maar een uur te laat. En hoe is het met uw verloofde? Vader. Gut, vader, ze weet het nog dat ik de vader ben. Als je maar niet denkt dat ik werkeloos ga toezien hoe jij naar de verdommenis gaat door die patjakke. die bij zijn moeder natuurlijk thuis een vrouw en zestien kinderen heeft. en die dan elke week een rijksdaal ertoe stuurt. Vijf halve hamer, met dat? Natuurlijk. Dat wordt dan 33,75. Mm, oh, nou, ik heb wel mijn avond, zeg. Daar komt die sijsjeslijmen van een Van Aalte aan. Die man die is net zo glibberig als de mayonaise die hij levert. Moe! Daar heb je die nette meneer van je. Je weet wel met die keurige manieren. Je kan toch altijd zo fijn met hem praten? Neem in hemel hemelsnaam die slijmbal mee naar de keuken. Want ik bega een ongeluk aan die man als ik al langer dan 15 seconden in mijn nabijheid heb. Ah, goedenavond, Van Aalte. Komt u binnen, komt u binnen. Goedenavond, Van Dusse. Dag meneer Van Aalte. Dag van Carina, Jee, nu al. Wat vroeg, wat een verrassing. Ik had nog niet, ik bedoel... Ik was geloof nog dat mijn vrouw al een lekker kopje koffie voor u aan het zetten is. Als u nou eens met haar de bestellingen voor volgende week doornam... ik kan mezelf nou even niet vrijmaken. En met mijn vrouw heeft u, dacht ik, ook beter contact over die dingen. Hè? Dus als u mij nou even wilt verontschuldigen... Nee, nee, nee, natuurlijk. Ik, vanzelfsprekend, zal ik graag met uw charmante echtgenote. Ger, kom maar mee. Trek er maar niks van aan wat hij zegt, hoor. Mm -hmm. Ja, mevrouw. Ja. Ja. Loempia speciaal en een patat. Zo, nou, die deur die hoef ik niet meer te oliën. Die slijmjurk heeft er weer aangezeten. Oeh, enfin, waar was ik? Eh, uh, ja mevrouw, ja, drie kaarsouffletjes, drie kroketten en drie parats. Ja, jazeker. Uh, gaat het zo mee? Zeg, Vincent, doe nou eens wat aan die muziek, jongen. Ja, ja, ja pa, even geduld. Zeg, wat krijgen we nou? Sorry. Is er iemand dood? Zeg, wil je de tent hier, Blink? Ja, zoals de donder veranderen. Sorry, vergis ik, Pa. Oh. Pa, ik, ik moet je echt iets zeggen. Je wilde de hele tijd niet luisteren, so, maar. Heb je het apparaat gerepareerd? Ja. Nou, dat mag ik zien. Uh, dat zijn dan twee hamburgers speciaal nou ja, met poten. bijna tenminste. Uh, pa, ik hou ermee op. Ik bedoel, ik, ik wil juist verder, maar ik hou hierop. Op. Wat, wat is dat dan voor onzin? Beginnen we nou weer? Nee, Sterke drank mogen we niet schenken. We hebben wel blikjes bier. Ik meen het, paar. Vijf? Ik, ik heb een beurs gekregen. En volgende week begin ik met mijn studie elektrotechniek in Delft. En ik trek in bij tante Leni. Zeg, ja, ja, maar dat gaat zomaar niet. Daar heb je toevallig wel mijn toestemming voor nodig. En die krijg je over mijn lijk. Ma vindt het goed. Wat is hier aan de hand? Zijn jullie jou hartstikke gek geworden? Ma vindt het goed. maar heeft niks goed te vinden. Ma kom ogenblikkelijk hier aan gauw. Eén hey, momentje, kom maar op. Moet er een zaal eens bijgemaakt worden? Ja, van jou. Ben je soms niet goed bij je hoofd om die jongen een beetje te helpen... met zijn krankzinnige ideeën over studeren en zo? Nou, voor de draad ermee. Of ik doe jou wat. En die Leni, die jovele zus van jou... die zal ik ook wel eens even cosmetisch corrigeren. Maar, Hank, het gaat om die jongen zijn toekomst. Hij is pas gelukkig als hij zijn hersens kan gebruiken. Ja, dat, nee, dat merk ik. Jullie zijn allemaal stapel met chokken geworden. En ik ben degene die hier beslissingen neemt. En dat geldt ook voor jou, Carina. Wat sta je dan weer stom te kijken? Doorwerkjes, hè? Doorwerken, doorwerken handjes laten wapperen. Wat een zootje, dat noemt zich mijn familie. Zo, ben je klaar? Dat komt er goed uit, want ik wil geen woord meer horen. Jarenlang heb ik je scheldpartijen verdragen. Geen kik gegeven als je mama weer kleineerde of Vincent te grazen. Nam. Het zit met dat hier Tja. Vincent gaat studeren. Of je het leuk vindt of niet, dat zal ons eigenlijk een zorg zijn. Je weet dat hij iets verschrikkelijk vindt hier met dat gepest van jou en dat getreiter van Freek, dag in dag uit. Die jongen heeft een briljant stel hersen. Ja. Het meest prachtige eindexamen dat je ooit gezien hebt. Ja. Vincent, je gaat nu met me mee. Ik wil hier geen seconde meer blijven. Voorlopig kijk bij ons, Roger. Je... Ja, maar, maar, maar hoe? hoe je man te... jij! Ik ben nog lang niet uitgepraat. Sinds vandaag woon ik namelijk niet meer thuis. Wat? Want was ik nog even vergeten te zeggen. Ja. Andrea en ik Ze zijn vanmiddag getrouwd. We openen over tien dagen ons eigen pizzabedrijf. En hoe het verder met het paradijs gaat, interesseert me niet. Dat! dat... Kom even. Ben... Ja. O, Karine, lief, wat ben ik blij voor je. Wat, wat zijn dit voor vertoningen? Dat is, dat is zeker weer zo'n brouwsel uit dat mini-brein van jou. Nou, zo zout heb ik het nou nog nooit gegeten, zeg. Mijn eigen kinderen tegen me opzetten. Jij miserabel achterbaksgeluip. Mijn wilt u ogenblikkelijk Corrie met rust laten? Als u haar ook maar één haak kent, sta ik niet voor de gevolgen in. Nee, maar onze ridder in de orde van de vorige bakken friet. Kijk het nou eens gevaarlijk doen. Zeg, ah, oh, ik word helemaal bang. Zeg, vriendje, wij gaan ons even niet mengen in een echtelijk meningsverschil, anders vrees ik dat ik noodgedwongen wat moet verbouwen aan dat brilmontuur van jou. Je leert het ook nooit, hè? Hè? Huh? grote mond en zulke kleine oortjes. Je moest je schamen. Het zou voor iedereen beter geweest zijn als je wat meer zou luisteren en wat minder zou schreeuwen. Maar koei, van Tussen! Ik kom hier al jaren wekelijks over de vloer. En niet alleen hier. Ik heb heel wat gezien in mijn leven. Maar de manier waarop u uw vrouw behandelt, dat elke beschrijving. Uw vrouw, die haar gewicht in goud waard is. De liefste, de zachtste, de grootmoederste vrouw die ik ooit ontmoet heb. Schiet. U zou uw handen moeten dichtknijpen. Ik heb al die jaren in stilte van haar gehouden. Schiet. En ik zou nog steeds mijn mond gehouden hebben. Als u zich niet zo weerzinwekkend als vanavond gedragen had. Schiet. Hank, ik weet dat je het eigenlijk niet zo meent. Maar ik... Ik kan het niet langer opbrengen. Ik kan er niet meer tegenop. Je bent zo anders geworden. Zo, ja, moet ik het nou toch zeggen? Zo hard. En het is niet mooi om zoiets van je eigen kind te moeten zeggen. Maar ik ben bang dat Freek daar de schuld aan heeft. Wat? Ja, die jongen deugt niet. Je hebt hem veel te veel verwend. Ah, oh, zo wou je het gaan spelen, hè? Eerst mijn andere kinderen aftroggelen en nou stoken tussen Freek en mij. Nou, jij bekijkt het maar met je legerde zeilspraatjes. En jou van Aalte. Jou hoef ik hier nooit meer te zien. Is dat een het ruil, hoor? Dan heb je mij ook voorlopig voor het laatst gezien. Ger, is je aanbod nog steeds van kracht? Mijn hart en mijn huis. Staan altijd voor je open, lieve Corrie. Ger is tenminste een man die respect voor me toont. Ger, ik ga met jou mee. Carina en Vincent hebben me niet meer nodig. En voor de sla vind je gauw genoeg iemand anders. Het durft toch niets van wat ik verder voor je doe. Kom mee. Pak je tas. Ja. We gaan. <laughs> Het ga je ondanks alles toch goed, Hank. Corrie, Corrie. Wat moet ik nou? Korretje, nou toch. korretje je, je kan het toch niet zo alleen laten? Zonder jou ben ik, ben ik toch niks? Ik, ik, ik, ik ben helemaal niks, Korretje. Oh, Freek. Freek, Freek. Freek, Freek, mijn maatje. Freek, dat is de enige die me begrijpt. Oh, het gaat fantastisch worden. Freek en ik, we maken er een absolute topper van. Eerst flink investeren, daar moet je niet kinderachtig achterover doen, daar moet je ruim zien. Piekfijne fijne inrichtingen en dan die troep uit de keuken. Het nieuwste van het nieuwste erin. Oh, die treurwilgen zullen hun haren uit hun stomme koppen rukken. Dat ze niet mee hebben gedaan, geen cent krijgen ze geen cent. Oh, opa, oh, luister eens. Freek, Freek, jongen, de tent is nu van ons. Ik heb dat hele zootje mafkekels heb ik eruit getrapt. Als je nieuw begint, moet je die zaken radicaal aanpakken. Dat zeg jij toch ook altijd? Papa, oh, ik ja, ik moet je verdringen, spreken. Nou, ik dacht zo. Ik kan best een hypotheek op de zaak nemen. Dat kan geen punt zijn. Met zo'n naam, met zo'n klandizie en met de plannen hè, die we voor kunnen leggen. Uh. Hoe is het trouwens met die rijke pief afgelopen? Voor, voor hoeveel wil hij in dit project stappen? Uh, uh. Tja, ja, haal die zakdoek nog even voor je mond weg. Ik versta geen moe van wat je zegt. Uh. Wat zie je er trouwens uit? Ja, huh? ja, ik, ik heb problemen. G grote problemen. Je moet me helpen. Die, die, die gasten uit mijn stamkoei, ik, ik, ik, ik heb het een beetje stom gespeeld. Het is een beetje uit de klauwen gelopen. Kijk, ik, ik snap er niks van. <laughs> je bloed was een rund. <hums> Wacht, hier, hier heb je een theedoek. Wacht maar. Nee, ik, ik, ik, ik, ik, pak, wel even, ik pak wel even iets anders. Uh... Hier. Ik... Ik zal het een beetje schoonmaken. Jongen, uh, jongen, jonge, wat ben uh, jij toegetakeld? Uh, heb, je, heb je een ongeluk gehad? Uh, of niks met de uh, auto uh, uh, of zo? Hou, hou, hou nou even je hoofd recht. Uh, ja, zo. Uh, pa, ik, ik, ik, ik heb gewoon een beetje pech gehad. Een beetje verloren bij het spelen. Niks, niks, niks. Aan de hand. Uh, Volgende keer, kijk volgende, volgende keer je gewoon alles weet je dubbel terug. Ah, ja toch een nee. beetje uit wil je? Nee. Dit moet even, dit moet even. Dat, dat is niet mis, zeg. Dat ah. moet je door de dokter laten onderzoeken. Dat moet gehecht worden. Dat krijg nee, ik nooit nee. dichtgeplakt met nee. die pleisters. Nee, nee, nee, nee, nee, maar die gozers, weet je wel, Die willen bij mij, willen geen krediet meer geven. Eerst eerst geld zien, dan kan ik, kan ik pas weer meedoen. Maar ik, ik had het gewoon niet meer. Dat, dat hebben ze met elkaar geslagen. Doet dit, doet dit pijn? Ah. Ja, want dat lijkt wel gebroken, jongen. Dat is werk ja. voor de politie. Dat moet aangegeven worden. Ik, ik ga ze meteen nee, even bij. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Lijkt wel gek, pa. Ik bedoel, doe dat nou alsjeblieft niet. Dan komen er pas echt trubbels. Nee, nee, je moet me geld geven. Dan kan ik maken dat ik wegkom. Maar gewoon een beetje zakjes houden. Ja, wat is dat nou voor flauwe kul? Je moet een dokter, man. Nee. De, de lappen, die hangen erbij. Ik laat je zo echt niet gaan hoor. Je loopt echt helemaal leeg. Te bloed. Alsjeblieft, pa. Geef me nou geld. Ze maken me koud anders. Ik, ik, ik heb even een voorsprong. Ik heb gezegd dat ik met jou geld kon krijgen. Alsjeblieft. Oh, oh krijg nou wat ik hoor zal aankomen. Kom op met dat geld. Freek! Alle machtig, jongen, wat is dat voor een poppenkast! Ik begrijp deze wereld niet meer. Ik, ik, ik, denk, maar dat, ik denk maar dat ik beter die tent dicht kan gooien. Zo, vader. Ik zou die deur maar eens de wiede weer, weer openmaken. Want anders ben ik bang dat de open aard wat veel te verwerken krijgt vanavond. Hè? Zo. Dat is een leuk optrekje hier. Schuift zeker wel lekker, hè? Maar ik komt goed uit. Ik kom dertig rug ophalen voor het lieve zoontje van je. Ja, maar dat, die heb ik niet. Oh, dat maakt mij niet uit. Dat maakt mij helemaal niet uit. Maar jou misschien wel, vader. Ik zou maar doorkomen met die Pietermannen als ik jou was. Anders verlies ik misschien de controle over mijn jongens. Hè? Tikkeltje onvoorzichtige robbedouzen die graag mogen dollen. Breken wel eens wat. Hè? Dus, uh, wat gaan wij beslissen? Tasten wij in onze buidel... Of laten wij de pleuris uitbreken? Ik, ik, ik heb helemaal niks. Ik heb het echt niet. Maar goed, als jij daarop staat. Wat? Nee. Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Wat je? moet alles nog Wat Dat het Wat doe je? Wat doe je? je? Ga nou maar naar huis. Morgen zie je de dingen wat helderder. Hier loop je nou alleen maar in de weg. Het zijn maar dingen. Met jou en je gezin is niks gebeurd. Pak een borrel en ga naar je bed. Nou, kom op, joh. We leven nog. Alles weg. Alles weg. Is het niet te geloven? 25 jaar werk met mijn eigen handen opgebouwd en wist, in een half uur een spaan helemaal meer. Nee, dat moet gezegd worden, de aanpak is grondig geweest. Maar jij kan die kerels toch beschrijven? Hoe ze eruit zagen en zo? Het moet een koud kunstjes zijn voor de politie, om ze te begrijpen. Jij kent die gasten niet. Zijn ze veel te link voor? Die zijn allemaal foetsie. Moet je nou toch eens kijken? Mijn hele leven ligt hier in gruzelementen. Nee, ja, Geen Wat is dat? Dat lijkt me zoutstrooier wel. Dat is mijn zoutstrooier. Zie je dat? Ga een maar naar huis. Er valt echt niks meer te doen voor je. Ga ik mijn mate weer assisteren. Nou, het beste, hè? Mijn oude, trouwe zoutstrooier. <lacht> is toch niet te geloven? Dat is het eerste wat ik toen gekocht had. Dat moet een gunstig voorteken zijn. Dat kan haast niet anders. Ik, ik kan vast wel weer opnieuw beginnen. Wat zullen we nou krijgen, zeg een kerel? In de kracht van zijn leven. Mij krijgen ze niet zo gauw klein. Als Freek weer terugkomt... Zullen we eens wat laten zien. Dan merken ze wat zakelijk ondernemen uit het niets kan toveren. Uit de grond kan stampen. <lacht> oh, wat, wat moet ik beginnen? Ik heb niks. Ik heb niemand meer. Ze hebben me allemaal in de steek gelaten. Terwijl ik ze niets tekort heb gedaan. Ik heb het allemaal voor hun best wil gedaan. Allemaal. Tussen. Het is allemaal je eigen schuld. Je eigen stomme schuld ook. Corretje, Corretje, waarom? Je weet toch dat ik het niet zo meen? Ik kan helemaal niks meer. Ik ben niks. Het is uit met mij. Het is helemaal uit. Hey, niet zo somber, man. Ziet er inderdaad niet best uit hier. Tjonge, jonge. Maar daar vatten wel wat te regelen, hè? Ik maak het allemaal piekveren in oorlog, hoor, Wie bent u? Ik ken u helemaal niet. Nooit eerder gezien ook, trouwens. Maakt niet uit, maakt niet uit. Ik ken jou al heel lang. Van Veldhoven is de naam. Akkoord? Van Veldhoven? De Van Veldhoven? Precies, ja. Van Snacks International. <lacht> Ik heb jou al heel lang in de gaten gehouden, man. Jij bent namelijk precies degene die een bedrijf als het onze nodig heeft. Een man met visie. Een man met inzicht in de materie die de fastfoodsector al als zijn broekzak kent. Een man die je kan inzetten op het uitzetten van nieuwe productielijnen. Deze dus komt bij me. Jongen, jongen. Paviaansnacks. Dat is geen kattendrek. Maar wat, wat komt u hier? Ik bedoel, waarom juist ik? Ja, vriend. Dat is een kwestie van je markt kennen, weten wat er omgaat in de beest. En jij, maat. Jij bent iemand die voor mij top of the bill is wat kwaliteitsnormen betreft. We zijn bezig deze keten van 24 nieuwe vestigingen te voorzien. De US, Australië, Japan, you name it. Yes, Dat yes. betekent dus wel kwaliteitsbewaking in het moederbedrijf. Want het product moet ten zichzelf verkopen. Oh ja, je weet het. Gewoon. Jouw eigen bedrijfsfilosofie. Dus je doet het. Akkoord? Nou ja, het overdondert me wel een beetje. Paviaans, niks. Wat, wat moet ik dan met deze plek? Hè, mijn eigen zaak dan? En ik moet ook een beetje uh, met mijn familie. Uh... Kijk, dit is een eenmalig aanbod. Die tent hier, dat wordt nooit meer wat. En gooi dat smerige ding even weg trouwens. Mijn zoutstrooien? En je familie heeft met deze troep ook niet erg geholpen. Dat is een gouden kans, man. Ik kan dus op jou rekenen, van Dusen. Moet het maar. Veel anders zit er ook niet op hè, voor me, geloof ik. Ik ben blij dat je deze verstandige beslissing genomen hebt. Akkoord. Contracten voor de eerste tien jaar vast. Mogelijkheden tot het verkrijgen van aandelen enzovoort afgaan. Regel dat maar verder met mijn rechterhand. Zorg er aan dat... Maak jij even het contract met meneer Morgen? Dat soorten van, van genoegen van Veldhoven. Veldhoven. Zo, vader. Zullen wij dat eens als grote mensen onder elkaar even leuk afmaken? Maar u bent, jij bent, mm -hmm. de, de, de knok, de knok, de van zo, en vreek dan. Nou, even rustig, ja, He? zo kan ik het niet volgen. Als jij dus even hier, hier bij dat kruisje, even wilt tekenen, dan komt alles keurig voor elkaar. En dan zie ik zelfs een mogelijkheid dat we met je zoontje, die we hebben moeten meenemen... ja, autopech, je kent dat wel. Tikkie overspannen. Af, hè? met hem is dan ook een gunstige regeling te treffen. Moet je dus wel even je handtekening... Grote jongen...